Welkom bij deze analyse, speciaal voor u samengesteld. U bezorgt ons materiaal over elektrische wagens en laadmogelijkheden, specifiek in residentie Bergerheide in Pier. Een boeiend en uh, zeer actueel thema, zeker in appartementsgebouwen. Zeker weten. We duiken vandaag samen in de belangrijkste informatie van de Bergerheide-website... en andere documenten die u stuurde. Wat zijn de opties daar? Waar moet u rekening mee houden qua veiligheid bijvoorbeeld? En wat zegt de brandweer? Oké, okay, uh, laten we dit eens uitpakken. Inderdaad. De kernvraag hier is, denk ik... hoe faciliteert Bergerheide nu die overstap naar elektrisch rijden? En dan vooral, hoe doe je dat veilig, betaalbaar... En um, ja, rekening houdend met de structuur van mede-eigendom. Dat is altijd een beetje een puzzel. Aasje, dat is vaak het eerste waar mensen aan denken. De brandweer gaf in 2023 blijkbaar groen licht voor parkeren en laden. Ja, dat klopt. Maar wel met een belangrijke maar. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Duidelijke voorwaarden. Zoals? Nou, denk aan zaken als automatische branddetectie. Die moet overal zijn. Voldoende verluchting is ook cruciaal. En eh, er moeten afspraken zijn met takeldiensten voor het geval dat, je weet wel. Dat staat ook zo in de info van Bergheide zelf trouwens. Oké. Okay. En het brandgevaar van die auto's zelf, daar hoor je toch veel verschillende dingen over? Ja, kijk, wat hier fascineert is de nuance. Uw bronnen zeggen ook, en dat zie je breder, dat elektrische wagens statistisch gezien niet vaker branden dan uh, brandstofwagens. Oké, okay, dat is al één ding. Maar, en dat is de andere kant, als ze branden, dan is het wel meteen een stuk complexer. Dat komt door de batterij. Je krijgt dan die thermal runaway. Die wat? Thermal Runaway. Dat betekent eigenlijk dat de batterij zichzelf ongecontroleerd blijft verhitten. En dat is heel moeilijk te blussen, zeker in een ondergrondse afgesloten ruimte zoals een keldergarage. Oeh, ja. Daarom adviseren sommige experts ook, laat liever buiten op minstens 10 meter van de gevel. Of als het dan toch binnen moet, maximaal op niveau min 1, dus niet dieper. Duidelijk. Stel nu, de veiligheid kan gegarandeerd worden in Bergenheide. Hoe zit het dan met de installatie zelf? Mag u zomaar een laadpaal laten plaatsen bij uw eigen parkeerplaats? In principe wel, ja. U mag dat op eigen kosten installeren. Maar, en dit is belangrijk, u moet de syndicus en ook alle andere mede-eigenaars minstens twee maanden vooraf informeren. Aangetekend. Twee maanden. En wat moet daar dan in staan? Een duidelijke beschrijving van de werken die u plant, wat wilt u precies doen, waar, hoe, zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren. En kunnen die andere eigenaars of de VME, de vereniging van mede-eigenaars, dat dan zomaar tegenhouden? Niet zomaar nee zeggen. Ze kunnen enkel bezwaar maken als ze daar een rechtmatig belang bij hebben. Dat klinkt juridisch, maar het komt erop neer dat er een goede reden moet zijn. Een goede reden, zoals? Bijvoorbeeld als er al een gemeenschappelijke ladinginfrastructuur is in het gebouw. Of als de VME al concrete plannen heeft om die binnenkort te installeren. Dan kunnen ze zeggen, ho, wacht even, we gaan dat collectief regelen. Ah, en dat brengt ons bij het punt dat uw bronnen ook sterk benadrukken... de voordelen van zo'n collectieve aanpak via de VME. Precies, heel sterk zelfs. En dat is ook logisch eigenlijk. Als je het collectief aanpakt, dus één grote installatie achter één centrale meter die beheerd wordt door de VME, dan heeft dat grote voordelen. Welke bijvoorbeeld? Het belangrijkste is load balancing. Dat is een slim systeem dat het beschikbare vermogen, zeg maar de elektriciteit, verdeelt over alle auto's die op dat moment aan het laden zijn zodat het net niet overbelast raakt. Exact. Dat voorkomt overbelasting en dat wordt cruciaal als straks misschien de helft of nog meer van de bewoners elektrisch rijdt en wil laden. Individuele paaltjes kunnen dat systeem onder druk zetten. En ik neem aan dat het op termijn ook qua kosten efficiënter kan zijn. Vaak wel ja. Zeker als je de kosten voor de basisinfrastructuur kunt delen met z'n allen. Maar uh, dat vereist natuurlijk wel een beslissing op de algemene vergadering van de VME. Met hoeveel stemmen? Daar heb je een drie-vierde meerderheid voor nodig en duidelijke afspraken over wie wat betaalt. Wat zijn de gemeenschappelijke kosten voor die basisstructuur? En wat zijn de individuele kosten voor het verbruik per laadpaal? Dat moet goed geregeld zijn. Ja, dat lijkt me essentieel. Anders krijg je daar discussies over. Inderdaad. Individuele initiatieven nu lijken misschien makkelijk maar kunnen later echt voor problemen zorgen als de totale capaciteit van het gebouw euh, ja, bereikt is. Oké, okay. wat nu als laden in de kelder individueel of collectief toch niet lukt? Bijvoorbeeld de brandweer geeft toch een negatief advies? Of de VME stemt tegen? Wat dan? Dan is er nog een mogelijke uitweg, maar de voorwaarden zijn wel streng. U kunt dan bij de Vlaamse overheid een aanvraag indienen voor een publieke laadpaal. Die moet dan binnen 250 meter van uw woonst komen. Ah, een publieke paal aanvragen. Ja, maar de cruciale voorwaarde is dat u kunt aantonen dat u zelf geen parkeergelegenheid heeft. Of, en dat is hier relevant, dat u daar redelijkerwijs geen laadpaal kunt installeren. Dus precies die situatie, na een negatief advies van de brandweer of een nee van de VME. En geldt dat voor alle soorten elektrische wagens? Nee, enkel voor volledig elektrische wagens. Niet voor plug-in hybrides. Duidelijk. Nog even kort, er stonden ook een paar praktische tips in de documenten die u stuurde, iets over het laden zelf. Klopt, voor een langere levensduur van de batterij is het vaak beter om hem niet standaard helemaal tot 100% vol te laden, liefst tot zo'n 80%. En ook niet helemaal leeg laten lopen. Inderdaad, dat is ook niet ideaal voor de batterijchemie op lange termijn. En nog een klein puntje, hou rekening met wat snellere bandenslijtage. Oh ja. Hoe komt dat? Ivi zijn vaak wat zwaarder en ze hebben direct veel koppel, veel trekkracht. Dat vraagt net iets meer van de banden. Goed om te weten. Dus, als we alles even samenvatten voor u in Bergerheide. Elektrisch laden kan. Zowel in de kelder, mits voldaan aan die veiligheidsvoorwaarden... als eventueel via een publieke paal buiten, als het binnen echt niet kan. Maar... Maar de meest veilige, efficiënte en vooral toekomstbestendige weg... lijkt toch echt een gecoördineerde... Collectieve aanpak via de VME te zijn, met loadbalancing en duidelijke afspraken. Ja, individueel kan dus wel als u de procedure volgt, maar dan mist u die collectieve voordelen. Precies. En dat roept ook wel een interessante vraag op voor de toekomst van Bergenheide, vind ik. Hoe gaat die VME om met een uh, ja, potentieel, exponentieel groeiend aantal laadpunten en de energievraag die erbij hoort? En welke rol nieuwe technologieën daarin kunnen spelen? Inderdaad. Denk aan slimmere netwerken of misschien ooit andere batterijtypes zoals natrium-ion waar nu aan gewerkt wordt. Dat wordt nog boeiend om te volgen. Iets om over na te denken, zeker voor de VME daar. Absoluut. Bedankt voor het luisteren naar deze persoonlijke analyse. Hopelijk heeft u nu een helderder beeld van de situatie, de mogelijkheden en de aandachtspunten specifiek voor residentie Bergenheide.